Marjette Krol met het NOS-journaal. Het is niet veilig voor vluchtelingen om terug te gaan naar Syrië. als ze in dat land hebben samengewerkt met de oppositie. Dat staat in een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is sprake van mensenrechten schendingen. zoals willekeurige arrestaties, opsluiting zonder aanklacht en marteling. Mannen en jongens lopen verder het risico dat ze het leger in moeten. Het rapport is van belang voor Nederlandse besluiten over het terugsturen van Syriërs. De Franse komiek Jeudonné is in Parijs veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 200.000 euro. Wegens belastingontduiking en het witwassen van geld. Hij had ruim een miljoen euro aan inkomsten uit zijn shows niet opgegeven aan de Franse Belastingdienst. Jeudonné is omstreden. Wegens antisemitische opmerkingen en het verheerlijken van terreur. Hij is eerder veroordeeld in Frankrijk en in België. De Amerikaanse rapper A$AP Rocky blijft in Stockholm nog twee weken vastzitten. Hij wordt verdacht van mishandeling. Hij werd dinsdag opgepakt omdat hij had gevochten op straat. Op beelden van de ruzie is te zien dat de rapper een man tegen de grond werkt en op hem inslaat. Omdat de Zweedse justitie vreest dat ASAP Rocky ervan doorgaat, is zijn voorarrest verlengd. En daardoor loopt die tal van optredens in Europa mis.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 Het weer. Vanavond opklaringen, ook wolkenvelden. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen zijn er grote verschillen. In het zuiden zonnig en met ongeveer 26 graden zomers warm. In het noorden bewolkt wat regen en hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ik kan er niet omheen.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 Oh, my God. you know Like a G6 now, now, now, now I'm feeling so fly Like a G6 Give me that more, more wet, wet Give me that crispy style, style Ladies love my style At my table getting wild Get, it, get, it, get, get the bottles popping We get that drip and that drop now, now Get me two more bottles Cause you know it don't stop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 Shine on your eyes and we'll